Op 7 september kunt u weer luisteren naar Podium Breed, het programma over cultuur, lifestyle en muziek. De gast in deze uitzending is Bart Aerts en hij is voorzitter van het Spot Theater. Hij komt praten over de nieuwe productie, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Spot Theater brengt deze vrolijke en kleurrijke musical in een vernieuwde versie met de vertaling van Martine Bijl. Het is een van de vele bekende titels van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber die Steven samen grote theatersuggesten boekte met onder andere Jesus Christ Superstar en Evita. Uiteraard hoort u ook een selectie van de muziek uit deze productie live uitgedoerd door een deel van de cast. Podiumbreed is te beluisteren elke donderdag van 7 tot 9 uur op onder andere Ziggo Kanaal 44.